Wij beginnen de les, de les 88, pagina 22, kaf, bed, van helemaal bovenaan de eerste regel, Je kan gewoon regels nummeren voor jezelf. Wie dat niet heeft, zelf moet je nummeren. Bovenaan de eerste regel van de zoger zelf. En wij beginnen een nieuwe. Oud. Juddalit, Dalet. Veertien. Dus ga, ik gaat ons verder vertellen over die punt. Over die maalgoed. Die... Als gevolg van, dus, uh, van de tweede beperking, steeg op naar de gedachte, naar de magasjava. En in haar werden allerlei inkeringen gemaakt. En van die punt, van die malgoed, komt alles, alles, uh, eigenlijk... Alle bestandle kwam, alle partsofiem, alle krachten kwam daar uit alle werelden, etc. cetera. Yudalet. We aglich go bocina kadisha stima galifo dehade ziura stima kadosh Twee kadishin. Pinyana amika de namik migo maha shava Shiruta levinjana kaima, tri velo kaima, Amik Visatim bishma. Punt. En nu hebben we straks zo direct. De, nog de volgende pagina nodig. 23. Geef het ook aan mensen. Punt. Lo. Ikre. Elami. Punt. Ba. Bae. Leed Galia. O kara Kare is De volgende pagina. 23. De eerste regel. Bishma. Da. Вайт лабеш балавуш якар динагир. Увара эйле. Висалик эйла эйле вишма. Пункт 2. Ит Хаброн итван элин беэлин. Высталим бишма элоким. Пункт we ad lo vara, vara, eile, lodri, salik, bishma elokim, punt. We inon dehavu, we agla, al raza, dana, amru, eile, elokeha, fir, Israel We keerend terug naar. De vorige pagina, Kaf Bet. Uh, de regel 1. Wat u daalt. We aglif. sina kadisha. We aglief. En. Werd. En zij werd. Ingekerfd die de punt. Het staat over de punt. En zij werd. Ingekerft. In go, binnen. Bocina Kadisha, Bocina is een kaars. Kadisha, heilige. Stima is verborgen. Heilige, verborgen kaars. Galifo, de hart, siura, die ingekeerd is van. Letterlijk wil ik alleen dat we eh, ook Aramees leren. Van één siura, van één beeld, van één verborgen beeld. Want Stima is ook verborgen. Van één verborgen beeld. Kadish de kadish, Kaddishen. het heilige der heilige. Straks eh, al eh, geweldig ons zal uitleggen. Maar eerst zo, de taal van de zomer. Dat weet ook proeven, dat is altijd. Binjana binjana amika en diepe en diepe gebou, of diepe diepe gestalte, de napik migo machashava, die uitkomt, van binne de gedachte. Weikre mi, et dat geit mi, of vi. Shiruta lebiniana, et begin van de gebao, kaima, tri velo kaima, Ti bleift stan en en blijft niet staan, of die staat en niet staat. Amik visatim bishma is diep en verborgen in de naam. Punt. Lo ikre elami, die wordt genoemd alle, die, die alleen, die heet alleen mi. Letterlijk is it, lo yikre, het. Lo ikre, het wordt niet genoemd anders dan mi. Punt die wenste zich te onthullen, om en uh, genoemd te worden. De volgende pagina gie, uh, Kaf. gimel 23 de eerste regel. Bishmada. in deze door deze naam of witlabesh balavush ja hier, en uh, ingebed of nee en omhuld door de dier, door een dure, door duurzame bekleding, de nager die straalt, die schijnt. Uvara eile en schiep deze, viselijk eile vischma en eile steeg op in de naam. 2. Itchabron, Itwan, Elin. Deze letters werden verbonden bij Elin, Elin bij Elin. Deze letters werden met de andere verbonden. We stellen Bishma en werd tot geheel gemaakt gekomen in de naam Elokim. We ad lo vara eile en voordat het schip eile deze lo salik dri, lo salik vis het niet op in de naam van elokim. Und we non de havu we agla en, en de hene, die gezondigd hadden baagla in of met door met de uh, uh, zeggen dat bij de gouden kalf ja gezondigd hadden aan de aan de gouden kalf dat staat een punt maar ik weet niet wat, of, of het goed is maar dat de punt die daarachter staat al-Raza Dana Amru, over dat geheim hadden ze gezegd. Eile vier Elokege Israël. Dat is jouw Elokim Israël. Ja, dus ze hadden dat zo gezegd. We zullen het allemaal leren nu, wat hij ons al vertellen. Nou, zoals we even zien, vanuit de zogers zelf. Gewoon de taal van de zoger moeten wij natuurlijk ook leren eh, zien zoals de, het commentaar ons daarover vertelt. Anders is het natuurlijk is moeilijk de zoger omhulde de dingen. Eh, natuurlijk, er wa waren wel enkelingen die dat ook deze taal konden zien wat daar binnen, wat die, wat die betekenen, al die omhulsels. Maar, zijn maar enkeling. Uh, de pagina, kaf bet, 22, de rechter kolom, de eerste regel van Asulam. Jodalet, we aglif go, buzina, we hule, En we gaan kak, direct gaan we met het dubbele punt, we gaan kak betoog twee haneer hakadoshasatum. En het werd eh, ingekerfd, betoog binnen twee haneer Satu. binnen de verborgen heilige kaars. En hij direct ons... Geeft een kleine verklaringje Shehi malchut, malhut, she Dat is malchut, wie is dat wie werd dan ingekerfd? En hij zegt dat is de malchut die she nih die wabina, die ingesloten werd in de bina. Alle was correctie, is, was is en zal zijn om, om malchut te verbinden met de bina? חקיקה של ציור סתום אחד, חקיקה של, то есть, די אין קרווים, של ציור סתום אחד, פן אין פרבורכה, בילד, פורם, קדוש קדישים, קדוש קדשים, הלכה דר הלכה, Shehu binyan amuk, ayotse mitoga machashawa, dat dat is, shehu, dat dat is, binyan amuk, Endip Endip en diep gebouw. Ayotse mitoga machashawa, die uit, dat uitgaat, van binnen de gedachte. Five. Shehu Sodgar shehem sodgar dat dat is de garde, het licht van drie eerste sferen. Gar. We neemt rami, en dat heet mi. Shehu, hat el, zes, habinyan. Dat, dat is het begin voor, van, of voor, voor het gebouw, van het gebouw. Punt. om me om om we omek. We, never, who, Omed, we, no, Med. And, het staat and, staat niet. We, who, amuk, Zephen, Vesatum, Bashem, elokim. It is, of, he is, Latin, deep, and, verborgen zeifen Bashem, Elohim, in de name, and, hey, fuchtu, elokim in de name, elokim. We, ode, and, noch, meer, bovendien. Enonikra ella acht mi delokim is wordt is wordt genoemd alleen maar mi van de elokim. Alles komt. De heilu dat wil zeggen. Shesharon Otiot je dat het te aan van de te de letters. Alle nijen mi hashem elokim dat het Gebrek, dus het tekort van de letters ontbreken van de letters Eile, van de naam Elohim. Ja, dus alleen maar Mi. Zonder Eile. En samen vormen ze, vormen ze de naam Elohim. Alle vijf Sirot samen vormen de naam Elohim. Mi en Eile. Als je dat verbindt met elkaar. Ja, Eile. Begin je met Eile en dan Im erachter. Dan wordt het Elohim en de hele bedoeling, bedoeling is van correctie, de van correctie om eerst deze naam als het ware in twee te splitsen omdat er geen kracht bij ons is om het in één keer direct te zien, te bevatten eerst in twee als het ware te splitsen, alleen maar mee te zien, te leren te zien alleen maar alleen maar twee lichtjes en daarna die verbinden met elkaar en nog iets daarbij en dan kan dat schijnen, zowel boven als, zowel mi kan schijnen, als ele kan schijnen. En dan zal de hele naam, de naam Elohim zal schijnen. 9 na de punt, Ratsa galot, hij wenste zich te onthullen, ulehikara, bashemze, en genoemd te worden in deze naam, tin Elohim. Hoe Hitler bez balavush, yakar hier, dan hij bekleedt zich of hij werd ingebed. Hij werd ingebed in een in een duurzame, yakar is een soort soort duurzaam, een duurzame bekleding. Hamme hier, die schijnt elf. Shehu ora chasadim, hij geeft ons aan dat is. De duurzame bekleding is Orchazadim. We weten wel dat Licht niet kan schijnen zonder Orchazadim. Punt Uvara Eile en hij schiep Eile. We alu, Otje Jod, 12 Eile en de letters Eile, alef lamet hei van de naam van de Elohim, stegen op Bashem Elohim. In de naam Elokim. She niet Habru o Tiot. Hij gaat ons toevoegen. She Shenit Habru o Tiot. Dat is ook vertaling. She niet Habru o Tiot. Eeluweluw. Dat de letters, deze en deze letters, werden verbonden met elkaar. Deze en deze. Welke deze en deze? Mi. Dat zijn deze en andere deze. Dat zijn die en die. Dat zijn mi en eile. Die werden verbonden met elkaar. Dan wordt het, verkreegd wordt, de naam elokim. De volle naam van elokim. Dertien na de die, na de, koma. de heino, dat wil zeggen. jot mi. jot eile. Ja, hij heeft De, de, de letters mi. Worden verbonden. <tries> Beo tiot mede letters eile. Dus nieuwe gebruik dit dan niet vierot in naam van vierot, maar Hebreeuwse dit dan de letters van de naam van Elokim. That is the manier waarhoo dat die <tries> Zohar dat doet. 14. Wanneer Hashem Elokim en de naam Elokim werd ter me heel vol vol for, vol for, vol volbracht, kan jy sê. Shalem betekent heel, volmaakt. Punt. We gooi ode, eile eile, En zolang eile nog niet, geschap, niet geschapen werd, of deze niet werden geschapen. De letters eile. Lo Allah wa Shem elokim. Steeg het niet op in de naam elokim. Punt. We elu shechat u. 16. ba-egel, bo, en degene die zondigde aan de gouden kalf, agal, agal, egel, egel, Amru, zij zeiden, alstot ze over dit geheim, hadden zij gezegd. Dat zijn de woorden die in het Torah staan, zoals hadden zij, gezegd. zij hadden gezegd daarna, toen de gouden kalf verscheen. Toen zeiden ze, Eile Elokege Israël, dat is jou, dat is dat is je, dat is, is, is, is, is, is Elokim Israël. Dus laten we hem volgen. Dus laten we volgen Eile. Niet Elokim, maar alleen maar Eile. Dat is de zon. En natuurlijk heb ik alles gezien wat er bestaat. Alle commentaren, geweldige commentaren. Geweldige, mm, Um, intellectuele commentaren daarop, wat, wat betekent die zonde dat men maakte de gouden kalf ja, en dat zij ze zeiden laten we de gouden kalf volgen alleen hier in de zover geeft die mij antwoord antwoord dat raakt tot de diepste diepte dan zie je wat het is 17, dat was de vertaling plus extra, plus extra van Hassulam. En nu de regel 17, de rechterkolom, de regel 17. Denk aan de uiterste uiters concentratie nu. Nergens aan denken. Wat ik begrijp, wat ik niet begrijp, bestaat de wereld, bestaan problemen, nergens aan denken. Absoluut nergens. Alleen hier probeer met al jouw gezinnen alleen hier zitten. Nergens anders. Ja, zelfs als morgen komt de hoogste promotie in je leven. Niet dat nee, ook niet eraan denken. Hier zit. Dat is de hele kunst. Om te leren in hier en nieuw te leven. Dat is wat de mens wil niet. Steeds verder, verder, meer, meer. Ja, en waar is het leven? Men kent het leven niet. Dus probeer het hier, wat je nu ziet, alles wat je nu, die concentratie die je nu opbrengt tijdens die drie lessen, drie uur achter elkaar. Dat zal je in de moeilijke situatie redding geven. En dan zal je erop aankomen. Dan opeens zal de kracht komen dat jou dat kan daarin, op dat moment, uh, helpen. Maar dat zal dan komen uit een bepaalde plek uit jezelf. Je zou niet eens weten waar. En dat zal je reden geven. Bur had waariem uit de uitleg van woorden. Ki ali dei aliat man. En dat is de taal nu wat wij wel begrepen, ja. Maar verbind het toch met de zorg. Met de taal van de zoger. Ki ali dei aliat man, want door. Het opstegen van, van man, gebed, 18, met van de lacheren, van de, van de mensen. Nimshach or hadash, wordt aangetrokken, en nieuwe, het nieuwe licht. Mi, abbe, de ak, van, de parzufim, abbe, en sag van de ak. Ik zal nog even toelichten dat wij weten dat. Nog maar nog een keer. 19. Sché, big haor ha or, ha ze. Mi ab sag de ak dat, aangezien dit licht. is van ab sag van ak van Adam kadmon. moed. Sché, malat winter mit sim zum bet hanal. Die, welke twee zuviem ab en, en sag zijn boven van boven de, de zimt bed hanalf boven, ze, ze zijn van nature, hun, is zijn boven de zimt bed Ik zal nog het, dat eigenlijk nog. Abokea, hol met staan, welke zimt zumbet doorbrekt, doorhakt. Elke in tweeën. Dat is de kenmerk, het kenmerk van de tweede, tweede beperking. 21. Alken, ken, daarom, ba et, Haor shach, le roche in de tijd, wanneer dit licht, licht van absak, van Ak. Wanneer dit licht wordt doorgetrokken, le roche Arihantpin, naar het hoofd van Arihantpin, dus van het salut. Arihantpin. Hoe? 22. José, umoride etan de kudami, toch, machashawa. Hij, hey. José, uh, uh, terug, uh, terug laat uh, afdalen. José is terug. En Warit is dalen. Terug laat. Weer terug laat. Afdalen. Terug la laat zetten. De Nikuda. Deze punt. Ja, de punt van de malgoed. Metoge machashawa. Vanuit de gedachte. Dus nu terug wordt gezet. Ja, de punt wordt terug gezet. Naar haar eigen plaats. Shigi 23, Makoma Bina. Van die plaats die heet Machashava gedachte. Shigi Makoma Bina, dat die plaats is de plaats van die Bina. Dus de mag goed daar. Ik zal zo uitleggen. Eerst vertalen. Hazra le Mekoma. Ze keert terug naar haar plaats. Le -makom. A Malchut naar de plaats van de Malchut. 24. Shelharosh van het hoofd. Kmo Shehaya, Lefnei, so Zoals het was. Voor de tweede beperking. Wegimil 25. Ha Bina, Zairanpini Malchut. En drie Sfirod. Bina, zij en maal goed. Ze ja, die vielen vanuit het hoofd. In de tweede, tweede beperking. Als gevolg van de tweede beperking. 26. Niemt Saot, Chosrot, lief Blijkt dus dat zij terugkeren naar het aspect hoofd. Ik zal zo uitleggen. Of toelichten een beetje. 27. Nasa, dat. Zie hier, deze woek is gemaakt bij makom hamalgoed, op de plaats van de malchut. shelemata mehen, die onder hen is. En nu even nog, nog een keer doorlopen de, deze zin. Geen woord is te veel wat hij ons had gezegd, maar ik ga een klein beetje nog uh, toelichten... En dat is, dat is heel belangrijk voor ons. Want dan is het... Eigenlijk komt alles erop neer. Elke toestand van... Grote toestand heeft... Op die, precies op dezelfde manier wordt... Principe daarvan is op dezelfde manier wordt het zo, zo verloopt. Het. Let op, nog een keer. 17 bij waarin nu wat uitgebreider. Of... Niet gewoon een kleine toelichting. Beyoured waarin de uitleg van woorden. Erg belangrijk wat je zegt. Die alle idee, alle man. Dat, nou, eerst ga je nu De uitgangssituatie, altijd moeten we kijken, waar, waar staan we, ja? Waar staat de zoger nu op dat moment? Dus op de boom des levens. Waar staan we nu? Hij staat nu. De, de situatie die hij beschrijft nu is de toestand vanaf de tweede beperking. Dus de malchut, dat de punt, zoals wij vorige keer hebben geleerd, staat nu uh, in de plaats die heet machashava gedachte, of de bina. Het is verkort, de, de parzuf is nu in tweeën verdeeld. Altijd in de tweede, tweede beperking, altijd wordt de parzuf, dus vijf sferot. Alles wat heel, heel is, wordt verdeeld in tweeën. Dat moet je goed weten. Altijd eerst verdelen in tweeën. Ja, want wij kunnen niet behappen de hele stuur. Dan gaan we dat verdelen in tweeën. En dan gaan we werken, uh, ontvangen alleen maar in de eerste twee spieroten. En de drie voorlopig laten we zitten, gewoon zonder licht. En daarna kijken we naar manieren hoe wij verder Licht, het licht ook laten komen, op welke manier, welke licht, ook naar de onderste drie spheden. Dat is de hele bedoeling. Hij zegt zo, dus de uitgangssituatie is, de Mahud, de punt staat nu in de machashava, in de gedachte. Van anbien, en overal natuurlijk. Maar wij spreken van Ariechanpienen, want dat is de eerste punt eigenlijk, die voor ons... Belangrijk is, omdat daar is alles, alle, zoals hij had eerder gezegd, alle ogen, alle ogen hangen daarvan, van deze plaats. Bij de uitleg van woorden. Ki ali de aliaat man, dat door het opstegen van man, 18 metachtoniem van de lageren, dus van de mensen. Alles hangt af van de mens, van de mensen. Als zij man opbrengen, dan gaat er iets gebeuren. Als de man niet opge... opge als geen opwekking komt van beneden, dan komt er niets. Ook daar wel komt iets. Maar dan moeten we wachten tot het, het, het officiële einde van het verhaal komt... En dat kan nog veel, veel duren, eigenlijk. Sowieso is het geprogrammeerd dat dit 6000 jaar zal duren. Maar aan de mens ligt het, aan de mens, als de mens de Tshua doet, de inkeer, dan kan je eerder tot de finish komen, eigenlijk. En niet zoveel met, met veel minder moeite en nog vele voordelen daarvan. Dus door het op. Door het opstegen, door, door het opstegen van man, van de lacheren, achten. Nimshahor chadas, oh, dat is belangrijk, heel erg belangrijk. Elk moment, elk woordje moeten we uitwerken. We gaan heel anders met zogernuur werken. Ja, dus meer aandacht voor elke detail. Maar stap, ja, nog niet alle details, maar stap voor stap. Niem orchadash, dorit dus door het opsteken van de man, wordt doorgetrokken, aangetrokken, het nieuwe licht, orchadash, het nieuwe licht. Mi abe sag de ak, van de abe sag, van de parzuf, abe en sag van Adam Kadmon. Ab is Hochma, en sag is Bina. Altijd moet het zo zijn, dat het, waarom, hoe moet het zo, waarom is het abzaak, Omdat het altijd moet het zijn, gogma en bina, mannelijk en vrouwelijk. Dus hier wordt het dan aangetrokken van de twee parzofiem, ab is mannelijk, is een is het is gogma en sag is als het ware vrouwelijk, is bina, en door hen wordt het, komt het dan, uh, het, het nieuwe licht. Hoe komt het nieuwe licht? Wie iemand kan, kan zeggen, hoe komt het? Als iemand dan een man uitbrengt, een of een andere, een of een andere lummel hier op aarde gaat een, een man uitbrengen. En dan komt een geweldige uitwerking dat dit van een sof, ja, van abzak, dan komt er een, een licht dat die parsa als het ware, naar beneden haalt, naar haar eigen plaats. Hoe komt het? Hoe gaat het in zijn werking? De man die komt ja, van de mens naar, naar, naar Malgoed en Zerenpien. Ja? En dan gaat het weer omhoog, omhoog, omhoog. Gaat het helemaal naar de Galgalta van Adam Kadmon. Ja? En dan gaat het naar de Eindsof. Want alleen de één bron is van het licht is Eindsof. Als wij zeggen dan komt het licht van Abbesage... Die hebben geen licht van zich, zichzelf. Ze zijn ook ontvangers. Eigenlijk. Maar dan bedoelen wij dat het die man van de mens die stijgt helemaal naar de op hoe niet hij stijgt. Het stijgt dat de lagere, dus een lager gedeelte van een, van een hogere traptreden. Ja, herinner je toch? Die benazeren aan pinnen maar goed van de hogere traptreden. Diep achapde die pak dan die man van die man. Die de man, van die man, die die man uh, uh, uh, doet opsteken. Dus iemand hier op aarde die brengt zijn gebed naar zijn eigen keter Ja, of niet? En die drie drie onderste sferoot van de hogere traptreden. Belende de hogere traptreden, die pakken die. Man, en die halen hem naar boven, naar zijn eigen trap treden. Op die manier trekt men dat verzoek steeds hoger en hoger, tot het komt naar Eenshof. En van Eenshof komt het terug naar de galgalte Eerst Galgeilte is Ketter. En daarna gaat het naar Gochma, naar Ab Partsoef Ab En dan naar Sag ab is, en ab kent geen, ab Ke, kent geen, partsoef ab Ke, kent geen tweede beperking, ja of niet, ab die is opgebouwd naar dit of die heeft alleen maar alle tien die kent dat, dat gespletenheid niet van die twee. eigenlijk Ook de mens moet zo doen op de, aan de ene kant, hebben we die gespletenheid die, die aan de andere kant moeten well, we dat wel doorbreken. Het heeft altijd bestaan, natuurlijk. Maar steeds doorbreken, steeds dat. Dat doen we gaan corrigeren. Dus die abzak en die sag, de sag is bina. We hebben gezegd dat de bina vanaf de sag begint de tweede beperking. Maar voordat in de sag werd de tweede beperking, was de sag eerst helemaal. Zag helemaal volledig, ja of niet? De zag, hoe de partstof zag, die, die trok, ja, die was uitgegaan boven de tabur en dan helemaal naar onder de tabur, ja? Eerst. Als nikudot de zag. Het helemaal volledig hoe de partstof. Dus was wel, eerst kwam die uit als volgens de de eerste beperking. Deindelijk? En daarna was een reactie, ja, van de, onder de taboor van de, onder de taboor van, uh, van de Sag, of van de, van de Adam Kadmon, waarbij die Malchut steeg op, ja, naar de, naar de Tiferet. Maar eerst was ook Sag, was niet, was niet volgens de tweede beperking. Dus nu komt daar het licht van de, uh, mad, wij noemen dat ja, als uh, mad, mannelijke wateren. En dat komt naar de abbe en sag. En zij maken ook met elkaar ziekenhuw. En dat gaat weer naar de lageren. Maar zij kennen geen tweede beperking. Dus dat licht, nu van ab, sag, dat alleen maar Tien kent, die kan niet de, die. Smoesjes van lager en die komt nu naar de arie -Pin. en arie -Pin is de partsoog van de uh, die het begin is van de tweede beperking, dus in Behem is het netjes we hebben geleerd bij de arie staat de Malchut nu in de in de, in de, in de, in de, in de Makhashava, in de gedachte nou, daar komt zo'n licht en dat licht kent niet de tweede beperking er komt zo'n tornado, en die, die, die gaat helemaal doorheen, door die dak van die, van, door die, dak van die punt. Dat de punt, de mahut die vormde die dak, als het ware, die, tot Malchud en niet verder. En die mahut die laat die Malchud zakken naar haar eigen plaats. En haar eigen plaats is P van het hoofd van Arihantin, Oké? Okay? En dan komt het dan Zivuk, niet meer dan, op dat moment komt dan de zivug. Niet, niet in de, uh, de mehashava, niet in de gedachte, niet in de bina. Dat alleen maar kort per maakt, alleen maar mi, alleen maar licht, neffes en roer. Maar nu komt de malchut op haar eigen plaats, dus naar de plaats van de malchute, niet naar de plaats van gedachte. Of bina, duidelijk. En die komt op haar eigen plaats. Nou, die ziet nu alle vijf lichten. Heerlijk? En dan wordt het een volledig volledige zevoeg. En dan komt het hele licht via het uh, lichaam. Dan komt een helemaal tinsverrot. Gadloed. Dat is wat hij ons vertelt. Dat vanwege dus door, de, door het opstegen van man, in de meer metachtoniem van de lageren gaat daar, wordt doorgetrokken aangetrokken het nieuwe licht waarom heet het nieuwe licht wie, wie denkt waarom, waarom heet het nieuwe licht dat nu komt van boven nu, dat, komt dat het nieuwe licht Hoe, waarom zou het nieuwe licht genoemd, genoemd worden er is niets wat is nieuw alles is, alles is, alles is al geweest waarom is het nieuw voor deze man is nieuwe licht. Voor huh? deze man is Omdat dat is iets, dat is een man. Iemand heeft een man opgebracht. Ja? En daarom op die man komt een nieuwe licht. Natuurlijk. Het is niet wat al alleen bestaat, alleen maar de katnoot alleen zoals de werelden zijn. Kijk, wat er bestaat, zoals de werelden bestaan, met al die partsofie met lichten. Dat is gewoon, dat is wat bestaat altijd. Maar die man, die mens, die dat die man opbrengt, die wekt op, een nieuwe licht komt. Ja? Nieuw licht komt, als het ware, uh, een zekere mate, dan heet het nieuwe licht. En dat komt met abzaak, van abzaak, 9 Negen, 19 uh, dat, aangezien dit licht, uh, dat, dat, dat, dat het licht komt van Abesak de Akshele, mala die welke abesag zijn boven van boven 20 met zumbet die zijn boven van de, de Simzumbed. zumbet, zumbet begint zoals we zo hebben geleerd, dan vanaf de Bina, vanaf de zak maar dan. Uh, de tweede, als het ware, de tweede hoofd van de zaak, wanneer als gevolg van het Simtsumbed. van de tweede beperking. Habo keiakon, maar de het time, welke Simtsumbed. doorhakt elke traptreden in tweeën. Duidelijk, ja, dat hebben we ook geleerd. Dus elke twee. Dus mi, ja, oftewel ketter bleef bleven bestaan, bleven Intact, bleven in de traptreden, Keter hochma, En de Zeranpin, Bina, Zeranpin en, en Malchut, die gaan uit de traptreden. Die worden als het ware niet geactiveerd. Die zijn dan niet geactiveerd. Ja, die zitten dan in de onderste traptreden. En wat wij leren in de taal van de Zogarnieuw, is dat het bovenste twee sferot die wel in de traptreden bleven intact, die zoger noemt mi, ja, mem en Jud. en die binazerenpien en malchut die uitgaan van de traptreden, die noemt hij he Ele, alef, lamet, He. ja, en wanneer je zegt, de hele kunst is dan om die te verbinden in de gadlut, eigenlijk ja, wanneer de kracht is er, dan wordt het de naam Elokim im. En Ele, als je dat verbindt, die beiden, dan heb je de naam Elohim. En we zullen enorm veel leren van deze naam Elohim. We zullen zien hoe dat gestructureerd is. Die matria, allerlei andere dingen. Zullen we zullen zien dat geen enkele, geen enkele taal is, is geschikt in de wereld om die entiteiten te verklaren. Eigenlijk, geen enkele taal, doet er niet toe. Vooral is er een taal. Maar met de lokin bijvoorbeeld we kan alle, alle, alle, kanten, al je zal zien, dat alles klopt. In alle, variaties, variatie, zo zien. Dus, dit is een bed, die, die breekt, door, door haakt, alle in twee, sowieso, sowieso, 21. Al ken, ba et, schen, im or haze, le ro'sha, richan, pin, darum, in de tijd, wanneer, dit licht, dus dat, Nieuwe licht. Doorgetrokken wordt naar het hoofd van de Arihantine. Da, daar staat die punt. Ja. Hoe ho José Rumorid eta al Nekuda, hij doet die Nekuda, dat licht doet de Nekuda äh, afdalen met Tocha Mechashawa vanuit die gedachte, uit die Shehi, 23, Makoma bina, dat is de gedachte, dat is de plaats van de bina waar die Malchut stond, die punt of Malchut stond. Chazra, Lemekoma, en zij keert terug naar haar plaats, dus de punt, die keert terug naar haar plaats, naar de Malchut, Lemakoma Malchut, naar de plaats van de Malchut, 24, Shel Harosh, van het hoofd. Overal, trouwens, zoals we weten, overal, in elke gedeelte, in elke partsoef, is het precies hetzelfde. De malgoed, die stijgt op naar de gedachte. Want alles wat van boven is, is de wet. Wat de wet voor de hogere trap treden is, de wet ook voor de lagere. Kmooshe hayali zijn dus ze keert terug naar de malchut van het hoofd. Kmoosje ja, het was, lief net zumbet, zum bed, fordet We gimel 25, a sferot, bina ze rampinnen malhut, a en drie sferot, bina malhut, schoen die vielen uit het hoofd, dornet zim 26, nimt zoot, hoos rot lief dus dat zij terugkeeren naar het, Aspect, hoofd, ja, in het hoofd, waar is het, waar eindigt het hoofd, in het hoofd zelf, daar waar de, hè? normaal, hè? maar dat is bijna, als je, bijna in dit zombed, dus als we een regel, als we uh, een algemeen stel, al, een stelling, als we, als we het, een, een principe, ja, in, in grote lijnen zeggen we dat, Waar eindigt normaal het hoofd? In het hoofd zelf. Daar waar de mal goed staat. Waar de mal, goed staat. Nee, waar de mal goed staat. Kijk, natuurlijk pij. Maar, maar het kan ook zijn dat dit. Het, het kan pij zijn. Maar het kan ook hoger zijn. Dus het principe is. Hanteer de principes. Altijd hanteer principes. Eigenlijk. Dus niet concrete dingen. Onze wereld is natuurlijk gek van concrete dingen. Van, dat is natuurlijk ook, ook, ook verantwoord. Maar altijd een principes. Hoe meer jij kan globale principes, allerlei niveaus van principes hanteren, hoe meer kan je miljardenmaal meer allerlei concrete situaties daarmee dekken principes, altijd principes, uitgaan van principes, dan kan je daarmee alles dekken, vele, vele malen meer dekken, dus ook de principes, zoals wij hier zeggen. Dat waar eindigt, waar eindigt het hoofd van een partsof? daar waar staat de malgoed van, van het hoofd, ja of niet? Die kan staan waar? Die kan staan in de p malgoed in het hoofd, die kan staan in de Neus, ja, oftewel in de serenpien, gotem heet het. Die kan staan in de gedachte. En die kan staan ook in de ogen. En later zullen we kijken in de absoluut Zal maar goed opstijgend in de, in de adsiloed. De, zal de maar goed opstegen naar, naar, de, naar het voorhoofd. Dus dat is dan het, hoog, het hoogste punt, de kortste partsoef van alles. Ja, dus waar de malchut de, mal de ware malgoed staat, daar is het einde van, de partsoef, van, het, van het hoofd. Dus dan zegt dat, hij dat zij keert terug naar, en nu zegt hij dat, dat Bina, Ziran, Pien en Malgoed, die vielen uit het hoofd, 26 die, Keren terug naar het hoofd. Hoe, hoe, hoe, hoe keren ze terug naar het hoofd? Ze staan nu onder de malchut, ja of niet? De malchut zakt nu naar de p. Huh? Die staan boven de malchut inderdaad, sorry, ja, inderdaad. Dus waar staat de malchut? En zij zijn dan staan boven de, de boven de Dus alle vijf sferot zijn nu. Zijn uh, uh, nu dan boven de die malgoed. Dan is het, betekent dat dit allemaal behoren ze weer tot het hoofd. Scheherij aziwuk, 27 na savo, makoma malgoed, schillen maten met hen, zodat je ziet dat het, de ziwuk is nu gemaakt in de plaats van de malgoed, die onder hen is. Ja, onder die Binnen deze binnen dan wordt het de zivuk gemaakt op zijn plaats in de P. Duidelijk, ja, dat de de voor jullie duidelijk is dat de, de zivuk hoeft niet altijd in de P plaats vinden. Ja? Zivuk, de zivuk hoeft niet altijd in de P plaats te vinden. De zivuk kan plaats vinden in één van de vijf sferoot in het hoofd. Ja of niet? In het hoofd, in het lichaam kan het ook nog Zivu zijn. Maar, maar wij zeggen dat Zivu kan plaats plaatsvinden in de vijf sferot van, de, van, de, van het hoofd. Ja, want Malgoed kan staan op haar eigen plaats, in de pe. Ja, dan ziet zij vijf lichten. Ze kan staan ook in de, in de mond, of je het in, het, in de neus, zoals we het zeggen, zerenpien. Dan ziet ze vier lichten aankomende lichten, et cetera, et cetera. cetera. Dus yes. deze woog, waar de Malchut staat, daar is de plaats van deze En in dat zilut zullen we zien dat daar is deze de woog zal plaatsvinden in dat daar waar staat Jesod. In plaats van Malchut, daar hebben we Jesod, oftewel je uh, ateret Jezod. Want daar is Malchut verborgen, in het hoofd, ja, het is... alleen in het hoofd, zou dat, zou dat niet verborgen zijn in het hoofd, zou dat geen licht kunnen komen, zou men niet kunnen komen tot de uiteindelijke correctie. Heellijk. Waarom? Je zou, via je soort kan je wel brengen aan het licht. Dat mag goed niet, de mag goed zelf niet. Heidelijk. We zullen dat allemaal leren. Het is 27 na de punt. Tot zover duidelijk, ja, een beetje, tot duidelijk. Wat is niet nieuws? Vaynivhan 28, Shehashem Elokim, Hazar, Vnitgalé, Ki, Gimel, Otiot. 29. Hele. Hazrou. Waniet habrou. El. Ami. Wa madrega. 8. 30. Wen je slam. Shem elokim. Wa madrega. Punt. Wen je vangen en het woord ge 8. 28. Shehashem elokim. Hazar wa niet galen dat de naam Elohim weer terugkeerde en niet gale, en werd onthuld. Waarom? Kij gimme rau eile van de drie letters, eile, oftewel binazeren, bin en Ja, In de taal, dat is twee. Of wij spreken van Svirot, of wij spreken van, zoals de zogar spreekt van uh, de letters van de naam van Elohim. Dus hij zegt, waarom Waarom is de woord de naam Elohim onthuld? Waarom de drie letters Eile van de naam Elohim? Drie letters Alef, Lamet, Hei van de naam Elohim. Hazroven niet Habro. Hazroven niet Habro. Elami. Die terugkeerden en ging en werden verbonden met de letters mi. Ja of niet? Dus, net zoals Bina, Zerampin en Malgoed keert terug naar de ketteren en dan wordt het vijf, vijf sferoot. Zo zit ook hier, Eile die keerde terug naar de mi en dan samen wordt het en zij maakten dan één traptreden. Eigenlijk, kijk, als gevolg van de tweede beperking. De naam Elohim werd verdeeld in tweeën, ja? I'm, mi, mi alleen verbleef over, mi in het raptreden, maar eetle die ging uit die, als het ware, niet schijnt, alsof, alsof die er niet is. En nu, door dat nieuwe licht, komen dit hele, die gaan zich verbinden met I'm. En dan wordt de hele naam, Elohim. 29. En dat is wat wij leren nu, is precies hetzelfde, elke keer, elke, in elke toestand, vindt in ons plaats, in elke toestand. Duidelijk, dus het is niet dat wij nog een keer goed kijken, dat alles, elk woord waar wij spreken, gaat over jouw toestand. Alles wat hij spreekt, is jouw toestand, en tegelijkertijd in het algemeen. In het algemeen en in concreto. Eindelijk. Het probleem van onze wereld is, of in onze wereld, niet van onze wereld, maar in het ervaren van onze wereld, dat men maakt de scheiding tussen concrete situatie en het algemene. Terwijl in elke situatie moet je die beide onder ogen hebben. Dan win dat is de winnende situatie. Dat is dus waarom... Altijd zien twee situaties, altijd zien de concrete situatie, dat is jouw linkerlijn, om zo te zien, om zo te zeggen. En het algemene dat is jouw rechterlijn. In de rechterlijn heb ik niets nodig, heb ik alles volmaakt, alles volmaakt, waarom dan zie ik dat dit altijd volmaakt heeft, is, ja, en in links zie ik dan mijn problemen. Oh, de kinderen. Hoe dat de kinderen zullen zijn. Oh, hoe zal ik dat? Hoe zal ik dan mijn hypotheek betalen? Hoe zal ik dat? Zal ik dat. Allerlei, allerlei problemen. Dan zie ik het allemaal in de linkerkant. Dan moet ik weten dat nou. Als ik weet dat hoe dat allemaal gaat, allemaal zo, dan kan ik zeggen, nou, dertig jaar geleden had ik wel dezelfde zorgen. En toch dertig jaar geleden niets gebeurde. Eigenlijk. De wereld blijft bestaan nog, en niets anders, niets, niets ver. Dus algemeen, het algemene en het en, en bijzondere, dat betekent dat, algemeen, het algemene en het bijzondere. Dus in een concrete situatie moet je altijd zien, verbinden, weten te verbinden met de algemene, naar de algemene principes toepassen, ja, verbinden dat daarmee. Want dan pas zal je het hele plaatje zien. Eigenlijk. Anders zie je alleen maar mij. En eigenlijk zie je niet. Nou, dat is het hele probleem. Maar de hele correctie is om die beiden te zien. En weten stap voor stap die twee te koppelen aan elkaar. Eigenlijk. En ook in hier hebben we dan een concrete situatie. En. Algemene, ja, een algemene toestand, die moet je ook verbinden. eigenlijk hoe, mi, is in dit geval, als je dat even projecteert op, op, die, op, het, op wat ik zeg, dan mi is dan het algemene. Alles wat boven is, boven de partsoef, bovenste gedeelte van de partsoef, is altijd het algemene. Altijd schijnt goed, altijd is er licht daar. Problemen beginnen dan onder de parsatus, de binazir en pinnenmalgut, of de eile, om die op te trekken. Waarom? Daar zit de behoefte aan de chogma. En overal waar de behoefte aan de chogma is, daar, beginnen de daar is natuurlijk oplossing zitten, maar daar kunnen ook problemen ontstaan. De drukte of allerlei andere dingen. Eigenlijk. Dus onder de parsa, die wil graag, die zegt, ik wil dat, ik wil promotie, ik wil dat, ik wil dat. Dat is allemaal nodig. Maar moet je altijd verbinden met de boven de parsa. Duidelijk. Boven de parsa zie je, perfect. En boven de parsa en onder de parsa kan je zien zo. Boven de parsa kan je zien als rechts. En onder de parsa is links. Duidelijk. Hoog, of laag, als we spreken van het... Uh, Verspreiden van het licht. Hoogma, dan spreken we van boven naar beneden vaak. Maar als we spreken dan naar uh, rechts en links. Dus, dus uh, soms is het handig te zeggen rechts en links. En het is allemaal. Uh, maar niet geometrisch. Het is altijd niet ruimtelijk alleen, maar dat is qua krachtens. Uh, wat zeg je dan? De drie letters. Ellen die. Verbinden zich met mij me. in één traptrede. dus niet in twee. Dertig. wanneer Slam Shem Elokim, en wordt heel de naam van Elokim in de traptrede. dan in de hele in hebben we dan vijf letters, oftewel vijf sferot hetzelfde. Punt. We hebben hier een gezond 31. We een gezond gezond gezond gezond orod gezond gezond 33, Elokim, dubbelpunt. Uh, 30, Wechivan Shechaz Rubina Zairampin, Bina en Zon. En, aangezien, Bina en Zon, keerden terug, nee, Bina en Zon, van de Kilim, keerden terug, Wechivan uh, Shechaz Rubina, en aangezien Bina en zoon van Kilim keerden terug. Ja, want wie was er niet? Bina, Zerenpien en zoon van Kilim. Ja, de Kilim die werden uh, in tweeën verdeeld. Ja, Kilim, altijd goed kijken. Waarover spreken we over? Spreken we van Kilim of spreken we van de lichten? Dus. De elke traptrede, de traptrede is altijd kilim, ja. De traptrede werd, ver, werd door de zum zum bed in ingedeeld of uh, doorgehakt in tweeën. Dan hebben we twee kilim blijven over, blijven in de traptrede. En drie kilim, binnen zeer en Die's goed, die zakten buiten de, de traptrede. En dan zegt hij nu dat door, die, door het nieuwe licht keren terug de, de, de, de kilim binnen en zon, keren terug naar de trap treden. Als kilim treden, als er kilim zijn, dan komen de lichten. De lichten moeten komen, kunnen alleen komen als er kilim zijn. En nu de, de drie kilim, de onderste kilim, komen door dit licht, uh, terug naar het hoofd. Ja, of niet? Om het helemaal goed, komt onder hen te staan. Dan, samen met die drie kilim, en hier, goed opletten dat jij het goed weet, die, want we hebben altijd gezegd, dat is een uh, um, omgekeerde verhouding tussen lichten en kilim. Goed opletten dat. Dan als nu alleen maar de twee sferot, twee kilim zijn er in de trap Hoeveel lichten zijn er? Ook twee? Ja of niet? Nee. Alleen maar de laagste? Nee, verschillend. Nee. Nee. En nu keeren terug de lachere kilim, Bina, Ziranpin en Malchut. Die keeren terug. Samen met hen komen de drie eerste lichten. Ja of niet? Nu, samen komt de bina, nu, als de bina komt, als de bina wordt toegevoegd, welke licht komt daarbij dan? Neshamah. en als de zerenpien daarbij komt, de vierde kli, ga je, ja. eigenlijk. En als nog de laatste, mal goed wordt aangetrokken, de vijfde kli, dan wordt die gedaan. Dat is wat erg belangrijk omdat deze verhouding, dat jij dat leert als. Als. Uh, vermenigvuldigingstabelletjes. En dan zal het goed gaan. We maken even een pauze.